12 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Goedemiddag, Wilders dient motie van wantrouwen in tegen minister De Jager. Werkloosheid in april is weer opgelopen. En steeds vaker kleine kinderen met ernstig letsel op de eerste hulp. Vanmiddag volop zon, 22 graden is het aan zee, 28 graden kan het in het binnenland worden. In het zuiden kan later wel een regen of onweersbui ontstaan. Morgen en in het weekend ook veel zon. Morgen is het wel wat koeler. Door een stevige noordoostenwind in het weekend is het alweer zo'n 24 graden. Naar Den Haag, daar heeft PVV-leider Geert Wilders een motie van wantrouwen ingediend. Hij wil dat minister De Jager van Financiën weggaat. Net die motie ingediend. In Den Haag is politiek verslaggever Peter Blok... Peter, waar, waarom doet hij dat? Nou, hij vindt dat minister De Jager onze belangen verkwanselt... door 5 miljard euro te storten in dat noodfonds ESM... en voor bijna 40 miljard euro garant te gaan staan. Hij vindt dan ook dat de minister weg moet. Voorzitter, de minister van Financiën, de heer De Jager... heeft het allemaal uitonderhandeld en verdedigd. Hij is de eerst verantwoordelijke voor dit e -check, Voor deze blanco-check... Voor het opgeven van ons recht, voor het opgeven van onze nationale soevereiniteit. En deze minister van Financiën heeft daarmee onze belangen in Brussel verkwanseld. Hij vertegenwoordigt Nederland niet, hij vertegenwoordigt Brussel. En de PVV kan niet toestaan dat de Staten-Generaal wordt gereduceerd tot een schertsparlement dat met handen gebonden moet toekijken hoe Brussel de portemonnee van de Nederlanders plundert. De eerste verantwoordelijke voor dit ESM-verdrag kunnen wij daarom niet langer dulden. Ik zeg dan ook nu namens mijn fractie het vertrouwen op in de minister van Financiën... en dien daartoe de volgende... Motie, hè. Ja, motie van wantrouwen, dus aan de broek van de jager. Waarom komt hij daar nou op dit moment mee, Peter? Want in het verleden heeft hij de jager nooit gesteund. Het is de afgelopen dagen al steeds die, die stemmingen over, uh, over dat fonds. En nu in één keer dit? Ja, dat, uh, dat vraag je af. Ja, uh, alle miljarden steunen eerder. Toen kon de jager natuurlijk ook al niet op zijn steun rekenen. Ook niet uh, toen hij nog gedoogpartner was. Maar ja, nu wil uh, Wilders van de jager af. En dat is uh, laf, dat is een verkiezingsstunt... vindt Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, de heer Wilders diende zojuist een motie van wantrouwen in... tegen minister van Financiën, omdat hij dit ESM steunt. Uh, nu heeft uh, de minister van Financiën in februari... ...reeds een handtekening gezet namens Nederland onder dat ESM. Het ligt nu ter ratificatie voor. Mijn vraag aan de heer Wilders, waarom was hij toen niet de dappere dodo... ...die een motie van wantrouwen indiende? Want wat is het nieuwe feit ten opzichte van een paar maanden geleden? Nee, voorzitter, dit is het moment dat het wetsvoorstel hier in de Kamer wordt behandeld. Dat is deze week. Ik had dat liever na het kort geding gedaan. Sterker nog, ik had het liever gedaan na de verkiezingen op 12 september. Dit is het moment dat het hier behandeld wordt. Dit is het moment dat wij wellicht gaan stemmen, ook over moties... en dat ik namens mijn fractie zeg... degene die hier verantwoordelijkheid verdraagt... die minister heeft tot op het laatst, we moeten zijn tweede termijn nog horen... dit wetvoorstel verdedigt, is niet het licht gaan zien... heeft niet gezegd, ik heb me vergist, ik ga geen blanco check geven... ik geef het vetorecht niet op, ik hou van de Nederlandse, Nederlandse soevereiniteit... heeft die allemaal niet gedaan. Dit is mijn laatste termijn, onze laatste termijn in dit debat... en die minister moet naar huis, we zijn het vertrouwen in hem kwijt. Toen de minister deze handtekening zette, toen zat de heer Wilders nog op het plush in het katshuis mee te praten. En daarom kon het hem niet uit om op dat moment een motie van wantrouwen in te dienen. En nu, nu het kabinet gevallen is, ja, nu is het makkelijk om dapper te zijn en een motie van wantrouwen in te dienen tegen iemand die sowieso demissionair is. Dat is een laffe opstelling, voorzitter. Een laffe opstelling vindt Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid... over uh, wat Wilders nu weer doet. Zijn verkiezingsstunt, zijn verkiezingsthema, zijn belangrijkste thema... dat uh, wij moeten bloeden door de regenten uit Brussel. En de jager die moet uh, zijn koffers nu al uh, inpakken? Ja, nou uh, dat uh, denk ik niet, want uh, de jager die wordt gesteund door de VVD, het CDA, de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks. En de meeste partijen zullen niet aan de stunt van uh, Wilders willen meewerken. Dus hij kan blijven zitten, maar hij is hiermee natuurlijk wel beschadigd. Peter Blok, dankjewel. De werkloosheid die is vorige maand verder gestegen met 24.000 mensen... blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... zoals die vanochtend om half tien bekend werden. Peter Hein van Mulligen van het CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Een, een, een sterkere stijging dan in de maanden ervoor van de werkloosheid. Dat klopt. Als we nu een beetje naar de trend kijken, dus de gemiddelde stijging van de werkloosheid afgelopen drie maanden, dan zien we dat die nu op 7000 ligt per maand en hiervoor lag het toch op 3 à 4. Dus we zien de werkloosheid nu versneld oplopen. Ja, waar ligt dat aan? We zitten in grotere problemen? Nederland zit nu drie kwartalen in de recessie. En dat soort uh, ontwikkelingen merk je doorgaans wat vertraagd door in de werkloosheid. Hiervoor zagen de werkloosheid ook al oplopen. Maar dat kwam voornamelijk omdat er meer mensen nieuw op de arbeidsmarkt kwamen. En nu zien we toch duidelijk wel het effect van de recessie. Want er verdwijnen banen en daardoor ook loopt de werkloosheid ook weer extra op. Hm. Nog spe speciale groepen die eruit springen? We zien eigenlijk dat die werkloosheid bij alle groepen oploopt in de afgelopen maanden. De ene maand de ene groep wat meer dan de andere. Maar we zien het bij alle leeftijden en bij zowel mannen als bij vrouwen. Ja, want het is niet zo dat de, de wat ouderen, de 45-plussers, dat die wat vaker nu werkloos raken? Nee, we zien het bij alle groepen. Als we het vergelijken met bijvoorbeeld een jaar eerder, dan zie je bij alle leeftijdsgroepen de werkloosheid is opgelopen. Maar bij de jongeren nog wel wat sterker dan bij de oudere groepen. De jongeren, dan zou je kunnen zeggen dat dat wat, wat extra... Ja. Dat, dat er wat extra jongeren uh, werkloos zijn. Ja, en dat komt voor een deel ook dat er uh, extra jongeren op de arbeidsmarkt zijn gekomen. Bij de vorige crisis die, uh, zijn die toch wat langer in de collegebanken blijven zitten... om wat extra onderwijs te genieten. zijn nu op de arbeidsmarkt gekomen en kunnen toch geen baan vinden... en hmm. zijn de auto werkloos. 24.000 mensen erbij. Hoe, hoe, hoe staan we nu totaal? De totale werkloosheid is nu 489.000 mensen. Dat is 6,2 procent van de beroepsbevolking. Het ligt dicht bij de half miljoen grens, hè? Daar zitten, we nu, daar zitten we nu dichtbij, dat klopt. Gaan we die ook nog passeren, denkt u? Ja, dat is nog afwachten. Wij doen natuurlijk geen voorspellingen. Nee. De CPB verwacht dat wel, maar dat gaan we de komende maanden zien. Okay. Peter Heijn van Mulligen, van het CBS, dan wachten we het met u af. Dank u wel. SP-leider Roemer vindt een centrum-linkse coalitie een logische keus... in het KRO-programma Goedemorgen Nederland, zei hij... dat hij in 2010 ook al zo'n coalitie voorstelde. Nou ja, de vorige keer uh, in 2010 heb ik uh, geopperd voor een centrum-linkse coalitie. En dat was dus met de Partij van Arbeid, GroenLinks, CDA en SP. En uh, het is natuurlijk weer uh, afwachten wat het na de verkiezingen gaat doen. En dan wordt het allemaal toch getellen. Uh, hoe je met een, uh, wat mij betreft, een zo stabiel, dus een zo groot mogelijke... Uh, coalitie kunt gaan komen. Roemer realiseert zich wel dat nu eerst de kiezer aan zet is en dat de uitslag van de verkiezingen zomaar kan zijn dat je een andere combinatie moet gaan zoeken. Gisteren zei PvdA-leider Samson dat de SP en de PvdA dichter bij elkaar staan dan in het verleden. Dit is het NOS Journaal Het dooralt Megens. Ziekenhuizen zien steeds vaker jonge kinderen met ernstig letsel uh, binnengebracht worden op de eerste hulpafdeling. Tussen 2006 en 2010 was er een toename van bijna 50 procent. Dat heeft Veiligheid NL berekend, het vroegere consument en veiligheid. Kees Meijer van VeiligheidNL hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel kinderen gaat het jaarlijks die op de eerste hulp terechtkomen, meneer Meijer? Uh, dat zijn er 23.000 en uh, daarvan komen er gemiddeld jaarlijks zo'n 3.700. Uh, ja, die blijven in het ziekenhuis uh, omdat het letsel heel ernstig is. En dan gaat het om kinderen tussen de 0 en 4? Ja, maar we zien toch vooral een piek bij de 0 en 1-jarigen en vaak toch bij kinderen het eerste kind van een ouder... Um, we denken toch dat daar veel meer onervarenheid zit. Uh, mensen zijn wat onzeker. Uh, ja, krijgen natuurlijk heel veel dingen die nieuw zijn. Op zien ze op, op zich afkomen. En uh, ja dan is het ook vaak moeilijk om keuzes te maken... en het is ook heel moeilijk om tijdig te anticiperen... op die razendsnelle ontwikkeling van kinderen in die eerste drie levensjaren. Dus dan is het het trapjagje vergeten te installeren... Eh, en daardoor valt het kind van, van, van de nou, trap of zo? zo simpel is het niet. Dat weten ze meestal wel. Hè? Het gaat bijvoorbeeld verkeerd tijdens het gebruik. Eh, medicijnen, schoonmaakmiddelen, die worden snel door kinderen gepakt. Die ja. worden dan toch tijdens het gebruik achtergelaten. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat eh, ouders een kind aan het verschonen zijn... Ja, dat gaat dan vaak regelmatig heel goed op een aankleedkussen, maar plotseling gaat de telefoon... Ja, je houdt het kind nog wel een beetje vast... maar die spartelt omdat hij dat op dat le die leeftijd bijvoorbeeld hef heftig ja. doet. Ja, en dan valt hij van die commode. Nou was er, de, de afgelopen tien jaar is er sprake van een daling van het ja. aantal... maar de laatste jaren weer een stijging. Dus ja. de, de, de, ja, de jonge ouders weten niet meer hoe het moet of zo? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk altijd grote campagnes gevoerd... maar preventie heeft, en dat staat los van de bezuinigingen... niet die prioriteit van de overheid die het zou moeten hebben. En door de aanvullende bezuinigingen, met name bij consultatiebureaus, kraamzorg en kinderopvang, zie je toch dat die tijd die ze kunnen besteden, ondersteunend om één op één ouders ook die voorlichting te geven, ja dat dat minder wordt. Dus dat zie je ook terug, denken wij in de recente cijfers, dat er steeds meer van die ernstige ongelukken aan het gebeuren zijn. Dus u denkt aan um, grotere campagnes, potjes op Radio TV, maar ook uh, nou, mensen... Voor, ja, in, ja, sorry. Ja, hebt... in, in, in een gesprek uh, consultatiebureaus, mensen één op één bijpraten over wat ze zouden moeten doen. Ja, dat werkt natuurlijk het beste, hè, het laatste. Maar die één op één gesprekken, die heb je dus vooral nodig om die mensen hun werk te laten doen en het onderwerp ook te laten leven bij ouders. We zien dat bijvoorbeeld nu met die etikettenloterij, dat werkt heel goed. De ouders letten veel meer op schoonmaakmiddelen. Dus je hebt hm. dat soort dingen wel nodig. Kees Meijer van Veiligheid NL, ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. De Partij van de Arbeid wil dat justitie onderzoek doet... naar matchfixing in het betaald voetbal in Nederland. Volgens de partij zijn er sterke vermoedens dat goksyndicaten voetbalwedstrijden hebben gemanipuleerd. De PvdA-kamerleden Van Dekken en Recours... vinden dat alleen een justitieel onderzoek de feiten boven tafel kan krijgen. Nederland is het enige land in Europa dat geen onderzoek doet... zegt de Partij van de Arbeid. Sport. Na Montpellier daar worden de Europese kampioenschappen turnen gehouden. Nederland is goed vertegenwoordigd. Waarbij vooral alle aandacht gericht is op Epke Zonderland en Jeffrey Wammes. Die strijden om een Olympisch startbewijs. Epke Zonderland lijkt de beste papieren te hebben. En die maakte de afgelopen week bij de training veel indruk. Edwin Cornelissen is voor ons in de Zuid-Franse stad aanwezig. Edwin, maakt hij vandaag opnieuw indruk? Nee, helemaal niet. Het zou allemaal mooi moeten zijn geworden als het was doorgegaan met uh, de dingen die hij in de training liet zien. Dat waren drie vluchtelementen achter elkaar, zonder tussenzwaai zag er spectaculair uit en uh, van wereldklasse. Maar na twee vluchtelementen in de wedstrijd kwam hij ten val, dus weg de scoren, weg de finale, weg de prolongatie van zijn Europese titel. Hij viel daarna zelfs nog een keer van de rekstok af, maar ja, die score was toch al omzeep, dus dat deed er niet meer toe. Mislukte dag dus voor Epke Zonderland, want ook op Brugs, zijn andere specialisme, ging het niet helemaal goed. Meteen in het begin al een fout, waardoor hij moet vreden voor de finale op dat toestel niet echt goed dus. Wat opvallend dat, wat betreft, wel dat ja, opvallend ja. dat hij dat hij opnieuw uh, de, de fout ingaat en faalt op op zo'n belangrijk moment. Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Want als je de recente historie er even bij pakt. Het WK van vorig jaar in Tokio ging het mis in de finale van Rekstok. Het Olympisch test-event in januari in Londen. Daar ging het ook niet goed. Kortom de derde keer in uh, korte tijd dat het niet goed gaat met Epke Zonderland op de Rekstok. Uh, hij is natuurlijk wel een beetje aan het puzzelen om die oefening nog moeilijker te maken. Dus het is ook wel fine-tunen en proberen om uh, de optimale balans te vinden. Daar hoort vallen ook wel bij. Maar het is natuurlijk toch wel zuur in een wedstrijd. En zeker als je ook nog in zo'n Olympische tweestrijd bent verwikkeld. Ja, want wat betekent dit voor zo'n Olympische ticket? Nou, dat lag volledig aan Jeffrey Wammes natuurlijk. Want die moest ook iets laten zien. Had in eerste instantie zijn zinnen gezet op de vloer. Daar wilde hij hoog gaan scoren met een nieuwe oefening. Maar dat kwam toch niet helemaal uit de verf. Hij uh, staat op dit moment uh, zelfs op de achtste plaats. Gaat geen finale halen. Daar mag de top acht in actie komen. Dus moest het van de sprong gaan komen. Maar ook de sprong ging niet helemaal goed. Uh, bij zijn eerste sp uh, sprong schoot hij zelfs zo ver door... dat ik dacht, hij uh, loopt zo de Middellandse Zee in. Dat gebeurde niet. Maar uh, de score was, uh, was niet uh, Juvannet. Dus die finale die zit er ook niet in. Nee. Um, dus Jeffrey... Jeffrey heeft de kans laten liggen om uh, te laten zien... dat niet Epke Zonderland, maar hij naar de Olympische Spelen moet. Hmm. We weten het nog niet, dus. Uh, nee, nee, nee. Nog twee World Cups te gaan wat dat betreft. Edwin Cornelissen, uh, dankjewel vanuit Montpellier. Feyenoord dan heeft duidelijkheid gekregen... wie de tegenstander kan zijn in de derde voorronde van de Champions League. Het gaat om Dynamo Kiev uit Oekraïne, het Deense Kopenhagen... Panathinaikos uit Griekenland en de Turkse kampioen Batje. Op 20 juli wordt er gelood wie de tegenstander zal zijn. 13 over 12, nog geen keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Wilders dient een motie van wantrouwen in tegen minister De Jager. Een kansloze motie. Werkloosheid in april is weer opgelopen. En steeds vaker zijn kleine kinderen met ernstig letsel... op de eerste hulp van ziekenhuizen te vinden. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCV en lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. NOS-directeur Jan de Jong die reageert zometeen op de kritiek van Volkskrant en Telegraaf. De kranten vinden het oneerlijke concurrentie... dat zij met hun internetsites moeten opboksen tegen het gesubsidieerde NOS.nl. In het mediaforum Katrien Keil, journalist, presentatrice, columnist... Uh, Max van Wezel is er, Vrij Nederland, van en van Radio 1 is die ook... gaat onder meer over het NOS-journaal dat een make-over krijgt... Vandaag, eh, nee, vanaf zondag moet ik, vandaag wordt het gepresenteerd, maar dat gebeurt allemaal achter de schermen hier. Vanaf zondag is het resultaat ook voor ons allemaal te zien. Lucky TV, de satirische rubriek van De Wereld draait door, die nam alvast een voorschot op de plannen. Het journaal wordt een stuk informeler. Zo zal er voortaan liggend gepresenteerd worden. Parlementair verslaggevers blijven staan, maar mogen voortaan wel hun eigen kleding uitkiezen. Zoals hier Dominique van der Heijden. En Ron Frezen, die voortaan als clown verslag zal doen. In de Nationale Nieuwsquiz Peter Koster en die komt uit Doetingen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Er komt een nieuwe Europese prijs voor kwaliteitsjournalistiek. De zogeheten European Press Prize wordt eind februari volgend jaar voor het eerst uitgereikt. Het is een initiatief van zeven mediastichtingen uit Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken en Oost-Europa. In ons land doen de Stichting Democratie en Media en de Vereniging Veronica mee aan het initiatief. De prijs kan gewonnen worden door journalisten uit alle 47 landen van de Raad van Europa. De Telegraaf en de Volkskrant zijn niet te spreken dus over de site van de NOS. Tijdens een hoorzitting in Den Haag bleek dat de kranten veel last hebben... van de online activiteiten van de omroep. De Telegraaf en Volkskrant hebben veel moeite om geld te verdienen met hun sites. En de NOS hoeft als publieke omroep geen winst te maken. De kranten pleiten voor aanscherping van de wet. Aan de telefoon is de directeur van de NOS, Jan de Jong. Goedemiddag. Wat vindt u van de kritiek? Ja, ik, ik vind het eigenlijk een beetje uh, raar en het bevreemd mij zeer. En wel om de volgende reden... Uh, Volkskrant en Telegraafsite, die doen het gewoon hartstikke goed. Ze slagen er alleen niet om geld aan te verdienen. Maar dat is natuurlijk iets heel anders... dan wat wij ze in de weg zitten. Bovendien is er in 2008 een nieuwe mediawet uh, vastgesteld. En in die mediawet staat dat de NOS... een wettelijke taak heeft... om op alle denkbare platforms... nieuws, sport en evenementen te brengen. Dus ook op internet... En die wet is al in 2008 aangenomen, dus ik vind het een beetje flauw en kinderachtig om daar in 2012 weer eens een keer over te beginnen. Maar hebben zij ook geen punt dat zij, want kijk, dat is duidelijk, zij moeten winst maken. Het zijn commerciële bedrijven, dat is de NOS niet. Uh, zij noemen dat concurrentievervalsing. Ja, dat is natuurlijk heel erg uh, gek. Want uh, elke euro die vanuit Den Haag naar de publieke omroep gaat... en of die nou besteed wordt aan nieuws, sport, drama, educatie... of al het andere moois wat de publieke omroep is... zou je kunnen zeggen dat is uh, concurrentievervalsing. Maar daarvoor heb je nou publiek, juist publieke omroep... die onafhankelijk nieuwsverziening uh, brengt... en niet afhankelijk is van marktdenken. En uh, om het nog even te illustreren... In landen waar er geen publieke omroep is of een hele kleine publieke omroep... hebben de kranten precies hetzelfde probleem. Dus uh, het is een beetje kortzichtig en kort door de bocht... om te zeggen dat de NOS de veroorzaker van het probleem is. Ja. Het is een mondiaal probleem en er is tot nu toe helaas nog geen enkele krant geslaagd om een uh, winnend businessmodel op internet uh, te hebben. Nou ja, Misschien wel omdat er, dat er ook uh, heel veel andere plekken zijn... waar mensen dus inderdaad uh, terecht kunnen voor uh, dat nieuws. Bijvoorbeeld op de NOS-site. Nee, uh, het is een probleem dat de kranten... Uh, uh, nog niet de stap, succesvolle stap hebben gemaakt ja. naar de toekomst. Daar moeten ze aan uh, gaan werken. En wij willen ze daarbij helpen, bijvoorbeeld uh, door het afgeven van graven nieuwsbeelden. Dus dat zij niet zelf video's hoeven te maken. Nou, dat doen een aantal kranten ook. De Telegraaf niet. Die gebruikt wel onze video's, maar dat doen ze uh, uh, eigenlijk zonder toestemming voor te vragen. Uh, maar ze gebruiken onze video's wel. Dus ik ben heel erg voor samenwerking. Want ik ben voor de behoud van kwaliteit van journalistiek in Nederland. Ja. En dan is het ook belangrijk dat er kranten bestaan. Nou, uh, nou is het zo dat ze niet uh, alleen staan, die twee kranten. De NVJ heeft zich ermee bemoeid. Uh, Boris van der Ham heeft er iets over gezegd van D66. Kamerlid uh, Martijn van Dam die zei... Uh, ...de publieke omroep is gekomen omdat er schaarste was. Er regulering nodig was. Intussen is dat niet meer zo. Uh, heeft hij daar een punt? Nee, uh, in die zin dat... Uh, het is natuurlijk heel gek. Dat je als je wilt dat er in het land een publieke omroep uh, bestaat, en zelfs het, uh, het kabinet wat demissionair is, heeft nog gezegd dat ze voor een brede publieke omroep zijn, die op alle denkbare platforms actief zijn, dat hetgeen wat je doet zich beperkt tot radio en televisie. Ja, dat is toch niet meer van nu? Je kan toch niet zeggen van, oh ja, we doen alleen maar even radio en televisie. Bovendien, als je al gelooft in dat je concurrentievervalsend bent, dan geldt dat natuurlijk evenzeer voor radio en televisie. Maar daar heb je naast de publieke omroep zeven andere open netzenders... die het wel allemaal hartstikke goed doen, RTL en SBS. Dus het is meer uh, het probleem van de kranten... dat ze geen succesvolle transitie hebben gemaakt, nog niet, richting de toekomst. Ja. En wij willen ze daarbij helpen. Maar ja. dat is iets anders dan dat we het probleem zijn. Helpen als in uh, filmpjes beschikbaar stellen voor uh, ja, de sites. op site. een andere manier ook. Uh, maar ik, uh, daar wil ik best een keer over zitten. Maar uh, het probleem van de kranten wordt niet veroorzaakt door de aanwezigheid van de NOS. Dat is me wat kort door de bocht... Bovendien zijn we niet eens de grootste site in Nederland op dit moment. Dus uh, het gaat veel meer op. Er is heel veel verkeer. Ook op de sites van nu.nl en telegraaf.nl. Ze zijn er alleen nog niet in geslaagd om dat te vermarkten en om te zetten in geld. Ja. Nou, dat is een opdracht die voor hen ligt. En uh, nogmaals, dat is in de hele wereld hetzelfde probleem. Jan de Jong, directeur van de NOS, dankjewel. RTL 4 is de meest vertrouwde televisiezender onder Nederlanders. De tv-zenders uh, van hits als RTL Boulevard en The Voice... wordt genoemd door iets meer dan 15 van de mensen. Blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de betrouwbaarheid... van merken van Readers Digest. Nummer 2 is de Tros, gevolgd door Veronica. Top 5 wordt volgemaakt door KRO en EO. Het onderzoek is gehouden onder bijna 600 mensen. En werd gevraagd naar welke tv-zenders ze in Nederland het meest uh, vertrouwen. De tv-uitzendingen van de NOS worden opgefrist. Er komt een nieuwe huisstijl waarbij de kenmerkende Rode O... in de naam van de omroep een belangrijke plek inneemt. Hier werd al bekend dat er voor de presentatoren ook iets gaat veranderen. Daarover journaalpresentatrice Sascha de Boer. Voor de presentatoren betekent het eigenlijk... dat we uh, onze teksten veel eerder moeten schrijven. Zodat, uh, want het is namelijk één geheel. Hè? Het gaat erom dat wij uh, in een studio zitten waarin... Staan dus. ...waarin uh, het beeld uh, dominant is. Dus het draait erom van wat we allemaal kunnen laten zien op die schermen achter ons. En dat moet in samenhang zijn natuurlijk met wat wij zeggen. En dat is voor ons eigenlijk het allerbelangrijkste. En verder, ja, de, wat je ziet is dat wij staan en van die desk vandaan komen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje anders dan wanneer je veilig op een stoel zit achter een tafel. Het wordt gewoon een stuk dynamischer. Met de nieuwe decors, tunes en presentatiestijl hoopt NOS meer jongeren aan te spreken. De metamorfose geldt onder meer voor de journaals van 6 en 8 uur. Ook voor het jeugdjournaal en voor NOS Sport. De opmerkelijke uitspraken die PvdA-leider Diederik Samson in Elsevier deed... hebben voor verbaasde reacties gezorgd binnen zijn partij tegen Elsevier. Zou Samson wel heel duidelijk hebben laten blijken dat de SP de mogelijke coalitiepartner is... D66 en GroenLinks vond hij te ver naar rechts opgeschoven. Maar toen de NOS hem daarover interviewde, leek hij die uitspraken wat af te zwakken. Maar heeft u wel in dat interview gepoogd een toenadering tot de SP te zoeken? Ik heb slechts uitgelegd dat je kunt samenwerken met de SP. Ik zie daar niks besmet aan. En overigens heel goed samenwerken met GroenLinks is ook heel goed mogelijk. Heeft u nou voorkeur voor de SP? een grote voorkeur voor de Partij van de Arbeid. Erik Vrijs is de Elsevier-journalist die Samson interviewde... en waarover dus veel rumoer ontstond. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, je hebt dat interview bij de NOS gezien. Wat, wat dacht je toen je dat zag? Nou, ik moest een beetje omglimlachen natuurlijk. Kijk, uh, voor de goede orde... Elsevier uh, heeft altijd de reputatie dat wij zorgvuldig ons werk doen. Ook de interviews. En uh, ook dit interview heb ik... Uh, uh, voor publicatie aan uh, Diederik Samson voorgelegd. Nou, de eerste reactie van de voorlichter die was uh, erg positief. Nou, nou, ziet er goed uit. Was een leuk gesprek en inderdaad. Uh, vervolgens uh, kwam Diederik zelf nog. Uh, die zou het dan ook nog eventjes doornemen. Nou, die was uh, overal mee akkoord. Had een paar uh, kleine dingetjes uh, die heb ik toen aangepast in de tekst. Nou. Dat is, uh, dus hij heeft het, het interview volledig geautoriseerd. Hij stelt er ook helemaal achter. Dit, dit was dus niet een. Er waren dus geen uitspraken die hem ineens vrouwen op het dak vielen of zo. Nee. Die had hij zelf gedaan. Ik heb ze bovendien nog op band. Dus uh, het is uh, echt een, een waarheidsgetrouw interview. En we waren ook zelf we hadden, uh, allebei een heel goed gevoel bij het gesprek. Kennelijk is er dus in de in de PvdA gisteren iets gaan gisteren. En uh, ja, wat vond ik van dat interview van uh, collega Sebastian Meijer van de NOS, die telkens vroeg hij dus van klopt dit citaat en dan zegt uh, Samson nee om dan vervolgens iets heel anders te gaan uh, zeggen. Ja. Kijk, uh, Samson heeft uh, letterlijke liefdesverklaringen aan de SP afgelegd. Ja. Bovendien heeft hij nou in het hele interview ik denk wel zeven keer iets positiefs over de SP. Ja. Want, hij, want hij zegt nu een beetje van dat, wat hij over, de, uh, over D66 en GroenLinks heeft gezegd dat dat sloeg op dat lenteakkoord alleen. Nee, maar dat, dat klopt dus niet. Want dat ging uh, heel duidelijk. Ik uh, bedoel, rent maar naar de kiosk en koop de Elzenvier maar. Wat trouwens sowieso een goed idee is. <lacht> um, uh, daar in, uh, in dat interview staat heel duidelijk... dat hij uh, op de vraag van... sluit u een lijstverbinding met, met GroenLinks en D66... zoals in het verleden. En dan zegt hij: nou, ik doe het net zo lief met de SP. Ja, ja. En, en vervolgens gaat hij uitleggen dat... Uh, GroenLinks, onder ons door naar rechts is gekropen. Zo staat het letterlijk ja, ja, ja, in het ja, ja. interview, ook door hem goedgekeurd. Ja, goed, het nou het ja. staat ook op band, zeg je. Dus ik bedoel, nou laat hem maar komen dan. Laat hij dan maar bewijzen dat hij nee, nee, het is. maar zo. het is ook niet zo dat ik met hem daarover ruzie heb of zo. Dat, ook, niet, ook dat ik... niet, nog niet even gebeld met hem: van joh, wat, wat ziet je nou Nou, doen? ik heb gisteren wel even contact gehad met, uh, uh, met de voorlichter. En. Uh, maar toen zaten ze in Brussel... bij die bijeenkomst van de Europese Socialisten. Ja. En daar is ook dat interview... Uh, van de NOS opgenomen. En weet je wat ik mij kan voorstellen... Is niet zo, er zijn nu natuurlijk allerlei speculaties... Uh, dat, dat er in de fractie ongenoegen leeft uh, over de uitspraken van Samson. Maar uh, ik denk dat het meer te maken had met die entourage daarin uh, in Brussel. Want daar moet ik toch een beetje uh, ja, de grote dingen. En daar blijkt dan toch dat economisch uh, Europa iets ingewikkelder in, in elkaar zit dan je misschien vanuit de Haagse kaarten denkt en zo. Dus ik snap wel dat hij daar iets, iets gas terugnam. Uh, het viel me wel eerlijk gezegd uh, een beetje van hem tegen. Kijk... Uh, ik heb vaak uh, politieke interviews en uh, uh, eigenlijk was hij. Samsung was heel makkelijk te interviewen. Hij mm. weet precies wat hij wil. Ja. En dat was ook heel duidelijk. Ja. En, hij, is, hij is duidelijk geschrokken uh, van, van de reactie, denk ja. binnen, binnen zijn eigen partij, want in de Telegraaf stond nu een verhaal. Van, van inderdaad andere PvdA's die dat allemaal niet zo prettig vonden. Ja, maar vonden. dat is anoniem. Dat ja, ja, telt nee, eigenlijk precies. niet ja, nee. Kijk, en hij... Uh, zijn positie in de PvdA is ontzettend sterk. Want heeft met een grote meerderheid is hij gekozen tot, uh, tot leider. De fractie heeft zich daar juichend achter, uh, achter geschaard. Dus ik vind ze moeten... En het was duidelijk dat... ...dat Samson de kandidaat was van de linkervleugel. Dus ik vind ja. de, de Kamerleden die nu dan anoniem via de telegraaf gaan mopperen... dat vind ik eerlijk ja. gezegd een beetje slap. Goed zo, maar. duidelijk. Uh, Erik Vrijsje, je blijft achter dat verhaal staan en terecht natuurlijk. Uh, dankjewel je wel, van Elsevier is die. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. dat is De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vanavond zingt John Franca in de tweede halve finale van het Songfestival. Tijdens de eerste editie van het Songfestival, was in 1956, bestonden er nog geen halve finales. In Lugano streden zeven landen tegen elkaar. En omdat er nog maar weinig Europeanen een tv hadden, was het vooral een radio-uitzending die ook nog gefilmd werd. Nederland was toen de eerste deelnemer. Dus het eerste Songfestivalliedje dus, uh, ooit namens Nederland. En dat heette De Vogels van Holland. La rassegna ha inizio, zoals we al gezegd, met Lolanda la quale presenta The Vogels van Holland, parole di Anne Schmidt, musica di Corle Main, interprete Yeti Pearl. Gli Uccellini d'Olanda è una canzone dedicata alla bellezza, alla gioia, alla musicalità del canto degli uccellini olandesi, appunto in primavera. Yeti Pearl per l'Olanda. Zijn zo muzikaal, ze leren in hun prille jeugd al dieren, dieren. De merel, de lijsten en de nachtegaal, om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Jetty, Pearl dus. En als u dacht, ja, Corrie Brokken was toch op dat eerste songfestival. Ja, dat klopt ook. Want toen zong elk land nog uh, twee liedjes. Zwitserland won trouwens die eerste editie van het songfestival. Ja, dit is Asia. Ja, hè? Lisa Asia, in Zwitserland. Ja, jij ja, ja, weet, ja, ja, ja, weet het gewoon. Uh, de stem van Max van Wezel uh, hoort u. Hij zit uh, in het Mediaforum. En Katrien Kerl ook trouwens. Hallo. Die uh, zaterdagavond een heel ander Songfestival ja, presenteert. De andere finale heet hij. Ja, dat wordt wel een heel bijzonder programma. Want uh, het is opgenomen, dus ik heb het kunnen zien. En uh, dit gaat tussen uh, zeven uh, leger des Hels cliënten. Die uh, de een is een uh, ex-druk uh, verslaafde. De andere is een meisje dat vanaf de negende voor haar moeder moest zorgen die ziek was en pas op haar dertiende of viertiende in slaagde om uh, zelf ook geholpen te worden. Dus mensen, eigenlijk allemaal met een super moeilijk leven. Die um, daar met z'n zeven tegen elkaar gaan staan. Zit er een in. beetje talent bij? Uh, nou, ik moet je zeggen, ik vind het allemaal niet slecht. En het is ontzettend leuk om naar te kijken. Maar het gaat natuurlijk voornamelijk om het verhaal dat mensen die ja. heel veel tegenslag hebben gehad, er ook weer bovenop kunnen komen. Max, het feit dat jij wist wie het, het eerste Songfestival ooit heeft gewonnen... betekent dat jij een trouwe volger bent van dat evenement... en dus vanavond ook met bier en chips voor de buis zit? Ja hoor, absoluut. Uh, en al sinds 1956, 1957 moest ik van mijn ouders kijken. We waren, uh, toen was van, het echt nog een evenement, toch? Ja, maar we waren ook een van de eerste. Mijn ouders liepen heel erg voor. We waren de eerste met televisie uh, okay. in de straat. Dus, dus de hele straat kwam dan ook kijken naar kijken. het Songfestival. De hele buurt kwam bij ons op bezoek dan... Nou, je ja, had een echt legendarische herinnering aan de spelbrekers. De, de ja, keer dat, dat het licht, dat het licht Schulte, uitviel. Toch? Een beetje van Teddy Scholten. Ja. En, en 1975. Nederland eindelijk is ik je woen. weer Ja, absoluut. Dingedong, Tietzin. Ja. ja, ook gezien. Ja. Uh, Lenny koer in 1969 is één geweest. Denk je dat uh, Joan kans maakt? denk jij? Nou... Weet je, uh, er zijn zoveel groepen die op effect spelen. Zij speelt natuurlijk ook op effect met die vier en zo. Ja. Maar vroeger was dat heel apart geweest. Genoeg om gewoon gelijk uh, een walkover mee te hebben en te winnen. Maar ja, eigenlijk alle landen verzinnen nu een leuke act. Dus ik weet het niet. Nee, we gaan het wel zien. Eerst uh, maar eens die finale halen. Dat zal op zich al geweldig zijn. Ja. We, we praten zo meteen door over hele serieuze media onderwerpen. Met uh, Max van Weesel en Katrien Kijl. Eerst is hier nu Dorald Megens. Radio 1. De PVV heeft geen vertrouwen meer in minister de Jager. PVV-leider Wilders diende motie van wantrouwen in tegen de minister voor zijn rol bij het permanente Europese noodfonds ESM. Volgens Wilders verkwanselt de jager de belangen van Nederland en geeft die zeggenschap uit handen. De motie van wantrouwen maakt overigens geen kans, wordt zeker verworpen. De politie heeft deze week ook twee vastgoedondernemers aangehouden... in verband met omstreden transacties bij de Brabantse woningcorporatie Laurentius. De vastgoedondernemers zijn directeur-eigenaar van vastgoedbedrijf Wildhagen in Schravenmoer. En maandag werd de directeur van woningcorporatie Laurentius aangehouden. Hij zou betrokken zijn bij omstreden vastgoedtransacties. De Partij van de Arbeid wil dat Justitie onderzoek doet... naar matchfixing in het betaald voetbal in Nederland. Volgens de partij zijn er sterke vermoedens dat syndicaten voetbalwedstrijden hebben gemanipuleerd. PVDA-Kamerleden van Dekken en Recours vinden dat alleen een justitieel onderzoek de feiten boven tafel kan krijgen. En de NOS heeft een nieuwe huisstijl gepresenteerd met nieuwe leaders en decors. Die vervangen vanaf zondag de huidige vormgeving in de uitzendingen van het NOS-journaal Studio Sport en andere NOS-programma's op tv. Vooral het 8 uur journaal zal veranderen. In de studio zijn meer schermen geplaatst en de presentator zal in het nieuwe decor staan en bewegen. Vanaf zondag dus. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Online. Vanaf vandaag hebben we een periode met droog en zonnig weer voor de boeg. Misschien dat er vandaag in het uiterste zuiden van het land nog een onwisbui tot ontwikkeling komt, maar daarmee is het dan wel gedaan. Tussen het zuiden en noorden zijn ook verschillen qua temperatuur te verwachten. In het noorden wordt koele lucht aangevoerd en stagneert de opwarming bij ongeveer 22 graden. Maar in het zuiden, die hebben nog met de vochtige en warme lucht van doen en die kunnen uitzien in maxima van 27 of 28 graden. De komende nacht is het droog en vrij helder en koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het prachtig weer. De matige tot vrij krachtige oostenwind zal vooral bij watersporters in de smaak vallen. De temperatuur loopt op tot zo'n 24 of 25 graden in het binnenland. Ook het pinkste ziet er prima uit met veel zonneschijn en aangename temperaturen verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat tussen Deventer en Alfred Lochem 5 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De wegen staan wel weer vrij. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar staan in beide richtingen files van 2 kilometer tussen Knobend Hottenpollenplein en Velsen. En de N205 Zwanenburg richting Hillegom is dicht tussen Vijfhuizen en Hoofddorp. En dat komt door een ongeluk. Dit is radio 1 Toppen. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag dus met Katrin uh, Keil, uh, al haar leven lang journalist presentatrice dus van bijvoorbeeld het songfestival... het andere songfestival, komende zaterdag, Columnist ook. Nog. Nederland 2, 7 uur, zeg het ja. even bij. Oh, het is nog, we kunnen het allebei gewoon achter elkaar kijken. Ja. Nou, kijk, ja. Nou, dan is het allemaal geen probleem. Uh, en Max van Wezel, die werkt voor Radio 1 en voor Vrij Nederland. Uh, hartelijk welkom. Laten we even beginnen met uh, waar Dorald net mee eindigde. We vroegen ons al af of Radio nieuwslezers straks ook moeten gaan lopen en zo. Uh, maar ik geloof dat dat meevalt. Nieuwe vormgeving voor het NOS een Tijd geleden al aangekondigd. Volgens mij was jij toen ook hier... Uh, ja, volgens mij ook. En ik heb toen toegejuicht dat er een, een beetje meer begrijpelijke taal gebruikt ja, zou worden. En dat het worden. ook wat losser werd. En dat het ook wat losser werd. Ja, ik denk dat dat wel... Maar ja, weet je, het, is, het lijkt me goed, maar het moet wel in de hand gehouden worden. Want, uh, nou ja, het, wat de, de wereld daar door, nee, was natuurlijk al tekenen. Liggend, <lacht> Liggend een... lijkt me niet echt geslaagd. Nee. Dus het is heel moeilijk, want ik vind wel dat die, dat die nieuwslezers hun uh, autoriteit moeten behouden. Ja. Nou ja, en, en dat je natuurlijk niet altijd, van ja, waar loopt hij nu weer heen? Ja, en dat of, je dus niet meekrijgt wat het nieuws is. Ja, precies. Max, is dat het gevaar? Dat het te veel afleidt van de inhoud? Nou, als ze in, uh, hoe heet dat, Jip en Janneke taal gaan praten... en op de knieën gaan uh, om, om maar jongeren te bereiken of zo... dat lijkt me niet goed, maar dat risico is met nieuwslezers... als Sascha de Boer en Rob Tripp ook niet zo groot, nee. denk ik. Verder lijkt het me wel goed. Het NOS-journaal is vakmatig natuurlijk een geweldig programma... maar het, het mag allemaal wat, uh, wat spannender en flitsender dan het is. Het, het, het, maar ja, het is jij, is jij zegt, nou, Jip en Janneke taal. Ik, ik weet niet of je dat realiseert, maar de, de helft van het journaal gaat langs heel veel mensen heen omdat er woorden gebruikt worden die ze nog nooit hebben gehoord. En, en dat is iets wat wij onszelf als journalisten wel gewoon beter moeten realiseren, denk ik. Dat wij realiseren uh, we moeten ons ervan bewust zijn, want je ja. doet het nu zelf ook, snap je? Ja. Dat zijn toch allemaal van die woorden die wij allemaal vanzelfsprekend vinden... maar die lang niet bij iedereen aankomen. Maar goed, het heeft het risico dat je een soort veredeld jeugdjournaal gaat uh, maken... Hmm, van het acht nou, uur dat kan toch niet? Je kan toch gewoon een beetje de moeilijke woorden ver vermijden... en ze proberen uit te leggen hmm. of zo? Wat ik vooral zou toejuichen is als die presentatoren iets meer echte mensen worden... met hun eigen meningen, hun eigen invalshoeken, hun eigen emoties... Ja, en... meningen in wow, journaal, me dat dan dat kan echt niet hoor, sorry. Nee. Max? Hallo. Nou wat wat emoties? Emoties. Meningen nou, niet. Emoties. Maar nou, menselijk. Ja, hoe? Nou, Fidel Freriks bijvoorbeeld vroeger deed ja, het okay, wel. Ja, die deed het precies goed. En de maar meeste dat... anchormen bij, bij de NOS ze uh, daar toch een beetje voor terug. Omdat, begrijp ik ook wel, NOS-journaal ja, het, het objectieve nieuwsprogramma ja. van Nederland. Maar het mag allemaal volgens mij iets minder stijf ja. en dat is de bedoeling. Je ziet nog wel eens op een Duitse uh, zender, uh, zie je gewoon die nieuwslezen Met die blaadjes gewoon zelfs nog voor zich, uh, gewoon het nieuws lezen. Gewoon heel saai. Ja, en daarna komt de commentator. Hè? Dan komt er iemand van ja. de Zuid-Duitse Rundfunk... die nog uitlegt wat je ervan moet vinden. Ja. Zoals G.B.J. Hilteman vroeger. Maar, maar is dat toch niet gewoon het journaal? Dat je gewoon weet wat, wat er in een half uurtje aan de hand is in de wereld? Jawel, maar het hoeft natuurlijk... Kijk, kijk het journaal maakt een overgang door. Van vroeger was het natuurlijk toch een beetje overheidscommuniquees. Hè? De koningin heeft een bezoek gebracht... en de minister heeft een verklaring afgelegd. En het NOS-journaal streeft er al een jaar of tien naar ook meer van de straat te zijn. En mm. da ja, daar past dit wel bij, vind ik. Nou, nou ja, goed, we moeten het ook uh, eerst eens zien. Ik geloof van zondag <coughs> is het echt te zien. Het, is, het wordt hier nu elders in dit pand gepresenteerd... aan, aan de mediajournalisten enzovoort. Dus vanaf zondag kan iedereen zijn mening echt geven. Um, dan um, uh, gaan we het hebben over de kritiek van met name de Telegraaf... en de Volkskrant op uh, ook weer nos.nl. Het gaat over de, de, de nieuwssites. Want die twee kranten moeten daar geld mee verdienen. En die zeggen, ja, die NOS met, uh, met zijn subsidies en alles... die zit gewoon ons uit de markt te concurreren... Um, Max van Wees, hoe kijk je daarnaar? Nou, om met de minister uh, Spies te spreken, <lacht> mijn hoofd, denkt hier anders <lacht> over dan mijn hart. Uh, mijn hart gaat uit naar de zielige krantenredacties, die, ja echt met hun rug tegen de muur staan. En dat is in de hele wereld zo. Dat zei Jan de Jong daarnet terecht. Uh, van de New York Times tot zeggen het reformatorisch dagblad. Heeft iedereen iets van om meer jongeren te bereiken? Moeten we iets met internet? Maar we weten niet hoe we het, het geld het moeten verdienen. moeilijk om het geld mee, om ja, de geld mee te verdienen. Het kost bakken met geld alleen maar tot ja. nu toe. En ja, dan komt er zo'n NOS met zijn uh, belastinginkomsten. Uh, zijn sterinkomsten. En die zegt van, uh, we willen ook de nummer 1 op internet worden. Dus ik gevoelsmatig begrijp ik dat. Volkskrant en de Telegraaf denken: van wat krijgen we nou? nou? Nu het andere deel. Met mijn hoofd denk ik dat Jan de Jong en de NOS gelijk hebben. Die kranten gaan dat namelijk verliezen. En dan is het toch belangrijk dat er een goed journalistiek medium op internet is die uh, de concurrentie aan kan met de Telegraaf, met nu en L. En misschien is de NOS ook wel de enige die, die dat financieel nog kan en dan maar moet doen. Ja. Ik uh, heb uh, die, die rechtszaak uh, met Rupert Murdoch in uh, Engeland vrij aardig gevolgd. En een van de dingen die hij zei, terwijl hij zelf uh, enorm veel kranten bezit... is nou, de toekomst voor de kranten is echt achter ons. Dus ja, ik denk dat we dat ons gewoon moeten realiseren. Ik denk bijvoorbeeld dat de NRC een goede slag maakt... door steeds probeert dingen uit te leggen en, hè, en minder op het nieuws zit. Ja, zelf, zelf dingen te agenderen, niet zozeer de agenda Precies, te volgen. Ja, en ook uh, initiatieven te nemen. Nemen tot een bepaalde onderzoeksjournalistiek... waarvan ik denk, nou, fijn, dat wil ik ook wel weten en zo. Dus ik denk dat in die zin uh, de kranten ook anders moeten gaan denken. En ik vind het een beetje flauw. Kijk, ik vind er wel valse concurrentie, hoor. Want uh, de, de publieke omroepen hebben natuurlijk... en de STER en de belastinginkomsten... Nou, dat hebben de kranten niet, dus da daar hebben ze een punt. Maar je kan natuurlijk nooit tegen de NOS gaan zeggen van... Je mag niet meer op internet. St stop met internet, ah. ja. Uh, sorry, dat uh, kan echt niet meer. Nee, want dat is wat Jan de Jong ook zegt. Het is, het is gewoon een wet. Er is natuurlijk wel heel veel discussie over die nevenactiviteiten van de omroep, ook uh, op uh, internet. Maar dat gaat dan echt om ja, sites die bij programma's horen. Ja, het gaat om reisprogramma's Precies. en weet ik veel. Maar je kan toch niet een, een internetsite met nieuws van de NOS, kan je toch geen nevenactiviteit noemen? Nee, in die zin... nee, het is waarschijnlijk het enige wat uh, toekomst biedt. Ik, ik geloof ook niet dat wat Jan de Jong nu net uh, in het interview met jou... aan de kranten aanbood, van, van bewegend beeld en filmpjes. Volkskrant heeft dat geprobeerd, Volkskrant TV mislukte, werd amateuristisch. NRC TV ja. is maar, weer goed, maar, maar als het filmpjes van de NOS zijn, dan, dan is dat in ieder geval... toch professioneel gemaakt, zou je kunnen zeggen. Als ze die... dat dan kunnen gebruiken en daarmee hun ja, verhaal kunnen onderwijzen. Maar het is he? natuurlijk niet, uh, niet waarmee die kranten de oorlog uh, gaan winnen. En ik denk eerlijk gezegd dat de kranten de oorlog gaan verliezen. Ja, dat denk ik ook. Hmm. En terwijl bijvoorbeeld de Telegraaf een waanzinnig goed bekeken site heeft. Hè? Of dat daar een miljoen ja, uh, per jaar. Ja, Nu.nl is nog steeds de nummer 1 nieuws site, denk ik, van Nederland. Dus dat, dat, dat redt de NOS al niet eens. Maar nee. die moeten dat inderdaad ook nog eens een keer daar geld aan kunnen verdienen. En dat wordt lastiger uh, dus met nieuws. Uh, dan even dat interview nog van in Elsevier. Hè? Diederik Samson, die uh, ja, toch een beetje terugkrabbelt in, met, met wat hij daar dan heeft gezegd. De liefdesverklaring aan de SP. Uh, we hebben Erik Vrijzen net gehoord, Katrin Kel, de schrijver van het artikel. Ja. Wat ja, dat, het begint, wie, begint een beetje te jij? lijken op een spiesje, hè? <laughs> spiesje? Ja. <laughs> ja, de ene mijn keer hoofd, zeggen ze dit. Mijn en hart. <laughs> de ene keer zeggen ze dit en de andere keer zeggen ze dat. Ja, ik vind het allemaal niet bijdragen tot meer vertrouwen in... Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik dacht die Samson... Nou, dat is er eentje die tenminste zegt wat hij denkt en wat hij vindt, maar... Nah. Ik krijg nou toch een hele vreemde smaak in mijn mond. Ja, wel, als hij ik... het nou van tevoren helemaal gelezen heeft. Het zou nog kunnen zijn dat er met de koppen wat gebeurd is. Want ik heb zelf ooit wel eens aan iemand een interview gegeven... waarin één zinnetje stond. Dat werd eruit gehaald en dat werd de kop. En wat was dat? Nou, dus het ging erover <lacht> dat ik misbruikt was door mijn onderwijzer. En ik had een heel, ah, interessant, ja. heel interessant verhaal. <lacht> heel maar dat was dan de kop natuurlijk. Wow. Ja, maar dan voel je, je toch verneukt. Dus begrijp je? Ja, wat gebeurt. Maar dat was, was met dit interview niet aan de hand. Nee, mijn sympathie staat helemaal aan de kant. Van wat Erik Vrijsen van Elsevuurde net zei: van ik weet hoe dat gaat met die politieke interviews. Het wordt van alle kanten gelezen en geautoriseerd. En het gaat precies. nog een keer naar een voorlichter... en, en nou. nog een keer naar een consultant. En dus, dus daarna moeten politicus gewoon echt achter zijn woorden blijven staan. Ja, ik vind dat nou, hij is, is natuurlijk geschrokken, slecht, want vertuigen. hij zal, zal intern natuurlijk... zal daar uh, naar, naar gevraagd zijn. Van, ja, hoort, uh, want zijn voorganger, Job Cohen, kwam ten val... naar aanleiding van een interview in Trouw... waarin Job Cohen precies hetzelfde de de interview met de voorzitter met ja. Hans Bekman. Ja. En dat ging precies hier, hierover. van uh, De SP staat toch wel ongeveer uh, in de wereld... Waar wij ook staan en dat was toen genoeg om Job Cohen een kopje kleiner te maken dus er zal wel gerommel zijn ja uh, nou ja goed die uh, maar ja, weer anonieme P van A, ze hebben nu uh, iets in de telegraaf geroepen ja. wat moet je daar dan weer mee ja, dat is toch ja nou ja ik, ik ik begrijp niet dat er nog iemand in de Nederlandse politiek gaat hoor eerlijk gezegd ik vind het zo'n bende ik begrijp niet waarom er nog niemand in de Haagse journalistiek gaat... met nou, al die al mensen dat. die alleen maar fluisteren <laughs> en achter de hand iets aan je willen vertellen. Ja, vreemd. Ja, ja. We begonnen eigenlijk met het Songfestival. Daar zit natuurlijk nog wel een ander element in. Het, het wordt eigenlijk niet op zo'n frisse plek gehouden, zou je kunnen zeggen. Um, hoe, hoe, moet je, want, bedoel, hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, ik vind het altijd een beetje raar dat, iemand, dat iedereen al jaren van tevoren weet dat het daar gehouden wordt. En dat dan niemand wat zegt. En op het moment dat het allemaal georganiseerd is en iedereen zijn geld erin geïnvesteerd heeft, dan gaan we ineens protesteren. Dat vind ik allemaal een beetje mosterd na de maaltijd. Maar. Op zich is het natuurlijk best goed dat er aandacht komt... voor de wantoestanden in zo'n land. Dus, nou ja, dat is nooit verloren, zou ik zeggen. Hans LaRouche, die twitterde, geloof ik, over... de, de Max heeft een programma uitgezonden. Ik heb het eerlijk gezegd niet gezien. Groet uit Azerbeidzjan. Uh, ja, dat was nogal erg vrolijk. Uh, vro ja, groet ja, uit was vrolijk was Korea. Voorzitter en grote roerganger van Omroep <laughs> Max die daar... Uh, uh, vruchtensap uit Azerbeidzjan die ze geloof ik willen exporteren... naar Griekenland, de losers, uh, aan, het, aan het proeven was. En helemaal stralend. Dat was een beetje een reclamespot voor Azerbeidzjan. Ja, ja. We hebben even te melden dat daar ook nog wel wat andere dingen aan de hand zijn. Ja, want uh, in Trouw vanochtend stond een heel interessant artikel... over dat alle bedelaars uh, van Baku, de hoofdstad... Uh, door de politie uh, in bussen zijn gestopt... Ja. en de, de stad uit zijn gestuurd voor de duur van het Songfestival. Maar ik geloof ook allemaal mensen uit hun huis gezet... omdat daar een plein moest komen waar even een uh, concerthal uh, ja. komen. Tja. Het is trouwens weer goed voor de homo's en lesbiennes, schreef Trouw. Want die worden normaal door de politie achterna gezeten. Maar die mogen juist allemaal uh, vrij ademen vanwege het songfestival. Die worden pas volgende week weer door de politie opgepakt. Kijk aan, en we weten allemaal hoe populair dat songfestival is bij die uh, mensen. Uh, over het algemeen. Dus die zullen daar ongetwijfeld ook zijn. Goed, uh, Nou, we gaan wel we gaan kijken of John Frank uit gaat redden. Daar gaan we het dan morgen weer over hebben. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Katrin Keil en Max van Wezel. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel naar de andere kant van de tafel? Want daar zit hier Peter Koster. Hij is 63 jaar en komt uit uh, Doetinchem. Gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, flexpensioen, hè? Ik heb uh, sinds uh, september flexpensioen. Ja. <laughs> ja, u kijkt mij zo aan van. Ja. ja, is daar wat mis mee dan? Nee, ik, ik denk dat dat heel nee hoor, uh, verstandig nee, is. Uh, en u hebt uh, uh, heel lang in het maatschappelijk werk gezeten en u hebt eigen moestuin. Ik heb. Uh, ja, een soort volkstuin waar ik nogal wat tijd in besteed. Wat, wat en, is het laatste wat u daar afgehaald hebt en, uh, op het bord? Het laatste op, op het, moment is, ja, het zijn een beetje de eerste oogsten. Hè? Spinazie, raapstelen, ah, ja. sla. En? Goed jaar? Ja, nou tot nu toe wel. Ja. Ja, Oké. Okay. Nou, we gaan kijken hoe ver u komt in de quiz. Uh, in ieder geval moet u verder komen dan die 77 punten... om de echte week weer na te worden. Uh, want dat is de hoogste score tot nu toe. Eerste factor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Uh, nee, ja, de deur hier achter mij, hierboven, die is nog steeds dicht. Dus nee, ze vergaderen nog even door. Het is voor het eerst hè, dat de nieuwe Franse president François Hollande erbij is. Gaan we dat nou merken? Gaan er dingen veranderen door zijn aanwezigheid? Nou, dat is dus wel de inzet van Hollande. Ruzie dus, denk je, achter die gesloten deuren waar ze nog steeds aan het vergaderen zijn? Het was hier een zeer gedifferentieerde discussie. Voor Europa. Ja, de EU-leiders kwamen gisteren bij elkaar voor een informeel diner. Dat duurde uh, zes uur lang. Ik vraag je af wat ze dan nou allemaal eten, ook nog in die tussentijd. Um, de eerste vraag is, hoe heet de premier die voorafgaand aan dat diner zei... dat zijn land snel miljarden nodig heeft om het, uh, omdat het anders misgaat? Rajoy. Dat is uh, goed. Mariano uh, Rajoy moet je volgens mij zeggen, van Spanje. Hij zegt, ja, we hebben op korte termijn miljarden nodig... Europees geld om de banken overeind te houden. Met de huidige hoge rentestand houden we het niet langer vol, al dus deze man. Vraag 2. Intussen heeft de nieuwe Franse president Hollande... tijdens zijn eerste optreden een duidelijk stempel gedrukt op de EU-top. Wat voor middel wil Hollande in Europa invoeren om de economie op te lappen... waar onder andere Mark Rutte en Angela Merkel veel op tegen zijn? De zogenaamde eurobond... Euro-obligaties inderdaad, eurobonds. Uh, Rutte is bereid er dwars voor te gaan liggen, heeft hij gezegd. We gaan naar vraag drie. Dat is een kop uit de krant. We willen graag weten waar die over gaat. En u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Nog één kans en nu een eerlijke. Dus nog één kans en nu een eerlijke. Gaat dit over één? Een aantal musea in Nederland eist een eerlijke kans van de Raad van Cultuur... bij de verdeling van Rijkssubsidie... 2. Joan Franca probeert vanavond de finale van het Songfestival te bereiken. Gaat het na zeven mislukte pogingen nu eindelijk lukken dan? Of 3. Turner Jeffrey Wammes strijdt op het EK voor een Olympisch ticket... na de rechtszaak tegen de Turnbond. Nog één kans en nu een eerlijke. Ik denk de laatste over die Turnbond. En dat is goed. Staat in trouw van vandaag. Het is nog niet afgelopen, maar ik ben niet in het voordeel, zegt Wammes. Maar hij denkt dat er nu wel eerlijker wordt gekeken. Vraag 4. Het Nationaal Olympisch Comité maakte gisteren bekend dat de Olympische Spelen van 2020. Het Internationaal Olympisch Comité, moet ik zeggen. van 2020 worden gehouden in Madrid, in Istanbul of in welke andere stad? Nee. Het is uh, Tokio. Doha in Qatar en Baku in Azerbeidzjan zijn uh, al afgevallen in deze eerste ronde. En dan volgend jaar september gaan ze dus kijken waar het dan echt gaat gebeuren. We gaan naar de laatste vraag. Nee, dat is niet waar. Dat is de eerste vraag nog met een geluidsfragment. En we willen graag weten, wie is hier aan het woord? Van wie is deze stem? Het is onaanvaardbaar dat, dat die niet anoniem hun aangifte kunnen doen. Van wie is die stem? Van minister Opstelten. Kenmerkende stem, die is bijna ja, niet te missen. Ja, precies. Ziekenhuispersoneel dat slachtoffer is van agressie... kan nog dit jaar makkelijker anoniem aangifte doen. Vorig jaar kreeg driekwart van de ziekenhuismedewerkers... te maken met agressie of geweld. Zo'n 95 van hen deed geen aangifte. Um, vraag 6. Gisteren nog had ambulancepersoneel met agressie te maken. In welke plaats bedreigde een man ambulancebroeders met een mes... waardoor een agent gedwongen was om de man uh, te te neer te schieten? Amsterdam. Dat is niet goed. Het was in Delft... En de gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. En dan zijn we nu toe aan die laatste vraag. Ik kondig het net al even aan. U krijgt weer aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wat bedoelen we hier? En bij onderwerp bedoelen we dus één term uit het enorme nieuwsaanbod. U krijgt een paar cryptische omschrijvingen te horen. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen en dan gewoon roepen wat het is. Hier komen de aanwijzingen. 4. Financieel gezien ben ik al uitgewoond. 3. Een van mijn markantste gebouwen is het strijkeizer. 2. Om weer gezond te worden moet ik 10% van mijn medewerkers kwijt. 1. Mijn huurders zijn boos en eisen dat mijn dienstverlening op peil blijft. De stop, de, de ing. Ja, gokje. Ja, ja, is gokje. niet goed, nee. Uh, Vestia was het. Ja, nu, nu, nu begint er iets ja, te dagen zien. Ja, okay. uh, financieel gezien ben ik al uitgewoond. Uh, ja, ze zijn eigenlijk gewoon ja, failliet, uh, kan je uh, zeggen. Uh, een van de markantste gebouwen is het strijkeiser, Een torenflat in Den Haag, gebouwd door Vestia. Het is het op drie na hoogste gebouw van Den Haag. Nou, er werken daar 1150 uh, mensen en de huurders zijn bang dat de aangekondigde reorganisatie zal leiden tot leegstaande, dichtgetimmerde en verpauperde huizen. Uh, ook vrezen ze huurverhogingen. Vestia is uh, ruim in het nieuws inderdaad en dat was wat we zochten. Uh, komen we op een factor van vier en daarmee spelen we dus zometeen deel 2 van de quiz. De Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het lappie gehouden. Het gaat tegenwoordig hier om een big business. Als je, als je apen krijgt, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling: Zitten blijven voor scholieren moet worden afgeschaft. Op de Nederlandse middelbare scholen blijven veel leerlingen zitten. Elk jaar doubleert ongeveer 5% van de leerlingen. Dat kost de overheid 350 miljoen euro per jaar. Een heel jaar overdoen kost naast veel geld ook nog eens een keer veel tijd. En daarom moeten leerlingen niet blijven zitten, maar extra worden bijgespijkerd in de vakantie. Het is een plan van uh, CNV Onderwijs, dat is een vakbond. Uh, we zijn benieuwd wat u ervan vindt. Zitten blijven voor scholieren moet worden afgeschaft. We doen daarmee eens of oneens. Sms staat naar 7070, kost 50 cent. Gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl of twitteren. En dan doe dat uh, dan met uh, hekje standpunt. Goed, zometeen deel 2 van de quiz. Dat doen we met Peter Koster uit Doetinchem. Maar eerst is hier Randy Newman. I know what's going on here. Ain't no great mystery. Y'all have lost faith in yourselves. As clear as it can be. You can whine all you want to. Drown in your misery. Or you can listen to me. Listen to me. Never well Don't let the bastards grind you down Laugh and be happy It's a simple thing to do in your dream And your dream Will come true for you Be a red sun shining In the sky so blue Lighting birds singing please Love and be happy. Ja. Randy Newman uh, was dat. Even een klein uh, intermetshootje. Gaan we nu deel 2 van de quiz spelen met uh, Peter Koster. Die moet er uh, 20 goed hebben om over die 77 heen te komen. Wordt lastig. Ja, dan hopen. We gaan toch gewoon proberen. Kijken hoe ver ik kom. Maakt het uit. Uh, hier komen ze. 90 seconden de tijd. Veel vragen. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de nieuwe trainer van FC Groningen? Dat is goed. Welk CDA Tweede Kamerlid zei gisteren in de wereld draait door dat ze niet terug zal keren in de Kamer? Mirjam Sturk. Goed. Zuid-Holland-West-afdeling van welke organisatie heeft de directeur op non-actief gesteld? Pas. GGD. Nederland blijft een koploper in het gebruik van wat voor soort opsporingsmethode? Uh, Telefoontaps. Goed. Het is een 16-jarig meisje gelukt welke berg te beklimmen? De, de Mount Everest. Dat is goed. Hoe heet de zakenman die naar de Hoge Raad stapt vanwege de veroordeling tot vier jaar cel voor het witwassen van miljoenen? Pas. Jan Dirk Parelberg. In welke stad heeft de politie na een wilde achtervolging een man van 29 aangehouden? Pas. Als in Maastricht. Nederland scoort Europees gezien slecht als het op de kwaliteit waarvan aankomt. Met zwemmaten. Dat is goed. Een man uit Californië wordt ervan verdacht op grote schaal te hebben gezwendeld. Met welk speelgoed? Pas. Met Lego. In de nieuwste lijst van de 100 rijkste Nederlanders onder de 40 staan maar twee vrouwen. Wat voor beroep hebben ze? Pas. Model. In de Achterhoek is een van de bekendste van wat voor soort uilen doodgevonden? Een oehoe. Dat is goed. Op welke zee mogen tien nieuwe windmolenparken worden aangelegd? Op de Noordzee. Dat is goed. Hoe heet de Ivoriaanse voetballer wiens contract bij Chelsea niet wordt verlengd? Drogba? Nee, dat is uh, Kalou. Welk hm. opvallende schoenenmerk komt met een bruidscollectie? Uk, welk bedrijf levert de verlichting in het merendeel van de EK-stadion's in Polen en Oekraïne? Dat is goed. Welke Nederlandse zangeres trad gisteren in Monaco op voor onder andere Brad Pitt en Bill Clinton? Uh, uh, uh, uh, Caro Emerald. Dat is goed. De Italiaanse villa van welke overleden prins wordt gesloopt? Van het Monaco. Yeah. Ik weet niet eens of Jallo is overleden. Ja, ja, ja, <pastiging> Dit is Prins Bernhard. Ja, okay. ja, nou ja, goed. Twintig uh, moesten er te zijn en we wisten dat dat uh, heel lastig zou worden. Dat waren de negen uiteindelijk. Maal vier is 36. Ja. ja, het is een beetje die laatste vraag die u nekte. Want u was aardig opdreven in ja, het eerste uh, deel. Nou, niet het terug. Gaat zo... Ja, u krijgt de, de, de kaarten mee. <laughs> voor ach, het is ik een wel leuk om Leuk op te doen. Ja, um, ja. U krijgt de kaarten mee voor Beeld en Geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En uh, ik wens u een goede reis terug en veel plezier in de moestuin. Ja, met hartelijk dank en succes met het programma. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV.